Goedenavond, dames en heren. Ik heet jullie allemaal van harte welkom bij Studium Generale. Wij hebben hier vanavond de tweede lezing in de serie De Atoombom door Maarten van Rossum. Uh, maar daar zijn jullie natuurlijk allemaal voor gekomen, dus dat weten jullie wel. Uh, de lezingen van Studium Generale zijn voor iedereen vrij toegankelijk en ook prima afzonderlijk van elkaar te uh, volgen. Uh, dus komt u vooral allemaal ook naar onze andere lezingen toe. En ik wil u vragen om al een, uw mobiele telefoons uit te zetten, aangezien de lezing wordt opgenomen door Home Academy. En ook wil ik u vragen om het hoesten en kuggen te bewaren tot de kleine pauzen die uh, na 35 minuten zal plaatsvinden. En u kunt vanavond het boekje 'Een kleine geschiedenis van de atoombom' aanschaffen uh, hier voorin bij de informatiebalie. Die kost 57 uh, en die is niet in de winkel te koop. En aan het einde van de avond zal Maart van Rossum ook signeren. En um, u kunt vanavond ook de flyer van Studium Generale meenemen waar de rest van ons programma dit seizoen in vermeld staat. En dat is alles wat ik u wilde zeggen. Laten we niet langer wachten. Ik geef het woord door aan Maart van Rossum. Een hartelijk applaus alstublieft. Dank u wel. Even wat water inschenken. Ja, ik moet een beetje tempo maken, denk ik, als krijgen we die bom niet af. Zou ook eigenlijk metaforisch ontzettend aardig zijn als we hem niet af zouden krijgen, maar we moeten constateren, hij is afgekomen. En zelfs relatief sneller dan je op het eerste gezicht zou denken. Ik was blijven steken op het moment dat een Amerikaanse bankier, Alexander Zeks geheten, ...op voorspraak, op verzoek van drie eh, Hongaarse fysici... ...een bezoek had gebracht aan president Roosevelt... ...met de mededeling, ondersteund door een brief... ...ondertekend door Albert Einstein... ...dat het in principe mogelijk was om een atoombom te bouwen... ...op basis van kernsplitsing... ...en dat eh, men wel mocht aannemen dat de Duitsers dat ook zouden kunnen bedenken... ...en dat de Duitsers het ook bovendien zouden kunnen uitvoeren... ...dus... ...dreigde het immense gevaar van een agressief nazi-Duitsland eventueel uitgerust met een atoombom. Al dat speelde zich af in de, van, in de vroege herfst van 1939. Al op 21 oktober eh, kwam er op eh, voorspraak van het Witte Huis een commissie tot stand. Een adviescommissie eh, over de uranium kwestie. Uh, bemand door negen leden, waarvan uh, ook die drie Hongaarse fysici deel uitmaakten en een aantal militairen. Die zes waar ik het over had, die zat er ook in en het werd voorgezeten door een zekere Lyman Briggs. En al na een maand produceerde die uh, commissie een uh, rapport waarin werd gesteld dat het uh, enorm nuttig zou zijn om geld in deze zaak te steken en ook om onderzoek uh, over die kwestie te beginnen. He, het is echt een fabuleus snelle start. Maar vervolgens eigenlijk is dat eh, zeker in de Verenigde Staten allemaal veel trager verlopen dan je zou afleiden uit zo'n enorm flitsende start. Want veel geld voor het onderzoek bleek er eigenlijk niet te zijn en dan was er nog veel groter probleem. Eh, het werd al snel duidelijk, eh, dat is eigenlijk het hele terrein is daarvan sprake eigenlijk in deze jaren, dat het onderzoek, het interessante onderzoek allemaal door buitenlanders werd gedaan. En de vraag was zijn buitenlanders wel betrouwbaar? We kunnen hier nu verder niet op het algemene vraagstuk ingaan of buitenlanders betrouwbaar zijn. U weet dat wij nu in Nederland geloven dat ze eigenlijk tot de laatste man door en door onbetrouwbaar zijn en ook onze natie naar het leven staan. Maar het was in die tijd een... een... Ja, een vraag die toch wel enige betekenis had, want we zullen zien dat niet alle buitenlandse onderzoekers op het gebied van de kernsplitsing door en door betrouwbaar waren. Er was er met name één, of er zou er één zijn, die een groot deel van de informatie door zou brieven naar de Sovjet-Unie, maar daar kom ik nog over te spreken. ...kortom, er gebeurde eigenlijk niet veel... ...er werd een heel klein beetje geld ter beschikking gesteld... ...maar voor de rest stagneerde de zaak eigenlijk onmiddellijk... ...nadat die commissie dus dat advies over dat onderzoek had gedaan... ...en dat het toch weer op gang is gekomen lag helemaal niet aan de Amerikanen... ...maar lag aan de Engelsen... ...en u begrijpt natuurlijk wel waarom de Engelsen deze zaak aanzienlijk dringender vonden... ...dan de Amerikanen dat vonden... ...want Engeland was op 3 september 1939 in oorlog geraakt... ...en... Ja, had ook het idee, je kunt niet weten, wat kunnen die Duitsers niet eventueel eh, ontwikkelen. Eh, ja, de Duitsers hebben, als je de zaken achteraf beschouwt natuurlijk, de V1 en de V2 ontwikkeld. En het is heel makkelijk om die twee dingen aan elkaar te koppelen. Hadden ze daarvoor dat ze een atoombom hadden ontwikkeld en ze hadden die met die V2 afgeschoten, wat dan? En dat zou echt dramatische effecten mogelijkerwijs kunnen hebben gehad. U ziet, ik formuleer het voorzichtig. Want we zullen zien dat die atoombommen die wogen tonnen, die hadden nooit bovenop een V2 gemonteerd kunnen worden. Dus in die zin zou het onder geen enkele denkbare omstandigheid kunnen zijn gekomen tot ballistische raketten in deze fase van de technologische ontwikkeling. De British Chemical Society die had eigenlijk al in 1939 Otto Friese opdracht gegeven om een studie te maken naar de stand van zaken omtrent de uraniumsplitsing. Die Otto Fries, die zijn we eerder tegengekomen, dat was de neef van Lise Meitner, die samen met Lise Meitner in Zweden had geconstateerd, oh jee, er is sprake van kernsplitsing, om die en die redenen. Overigens ook natuurlijk weer een buitenlander, een Duitse, een Duitse fysicus. En die Otto Fries, die nodigde een andere Duitse fysicus, Rudolf Pajals, uit om hem te helpen bij dat onderzoek. En zij hebben samen een memo geproduceerd in maart 1940, al na enkele maanden. Wat in allerlei opzichten eigenlijk kan dienen als het uitgangspunt voor de productie van een atoombom tijdens de oorlogsjaar. Zij hadden tal van vraagstukken die daarmee samenhingen eigenlijk in een betrekkelijk vroege fase uit scherp gezien. Zij gingen direct uit van uranium-235... ...waarvan Boer al had gezegd dat het is veel makkelijker te splitsen dan uranium-238. Zij maakten ook berekeningen over wat de kritische massa zou zijn die je nodig had om kernsplitsing tot stand te brengen. Zij kwamen tenslotte tot 1 kilo, dat bleek uiteindelijk veel te weinig te zijn... ...maar wat wel duidelijk was dat het niet zo'n reuze bom hoefde te wezen als Zilard dacht... Toen hij, nog, toen hij het met Einstein besprak, een bom die je alleen met een schip of een grote vrachtauto zou kunnen transporteren. Nee, het kon in principe veel kleiner. Bovendien kwamen zij ook op het idee dat je die bom, dat je die dan in twee helften zou moeten laten bestaan. En dat je die twee helften tegen elkaar aan zou kunnen schieten om de kritische massa te creëren. Wanneer, waarna dan de explosie zou uh, volgen. Ehm... Um, ...zij redeneerden ook dat eigenlijk het enige middel wat er was... ...het enige afschrikkingsmiddel wat er was tegen een mogelijk Duitse bom... ...dat zou een snelle productie zijn van een geallieerde bom. In die zin ligt het begrip afschrikking, die terns, zoals het in tijdens de Koude Oorlog heette... ...aan de grond van de hele ontwikkeling van het nucleaire wapen. Waar je ook uit zou kunnen afleiden meteen... ...het nucleaire wapen is eigenlijk niet een wapen wat vreselijk bruikbaar is... Het is een wapen wat je hebt om te vermijden dat anderen hun nucleaire wapens eventueel tegen jou gebruiken. Vandaar ook een hele koude oorlog, die padstelling tussen. Dus het is meer een symbolisch wapen, in zekere zin een onbehandelingswapen, dan het een wapen is waar je nou zulke verschrikkelijk handige militaire resultaten mee bereikt, omdat de resultaten zo enorm verwoestend zijn. Zij concludeerden kortom Pyrrhus. en Fries concludeerden een bom is volkomen reëel. En zij stuurde dat memo, dat stuurde zij naar de chef van het militaire onderzoek in Engeland. En die begrepen eigenlijk ook direct hoe relevant dit allemaal was. En die eh, vormde ook weer een commissie, ja u weet de wereld hangt van commissies aan elkaar. Ook in dit geval die vormden een commissie die heette het Maud Committee, M-A-U-D. Die moord, dat was een, ik meen de, de naam van een kinderoppas van Niels Boer. Een heel wonderlijk verhaal is dat, waarmee ik u niet ga vervelen. Ja, nu heb ik het toch genoemd, waardoor u denkt, hoe zou dat in elkaar zitten? He? Dat moet u dan maar thuis even opgoogelen. He? Dat is het handige tegenwoordig. Je kunt zeggen, gaat u maar naar huis en zoek het op. He? Alles is 1, 2, 3 te vinden. He? Of er ook een plaatje van moord bij staat, dat kan ik u niet garanderen. Dat geloof ik eerlijk gezegd niet. En in het Moot kwam een zeer zware bezetting van, van zo'n beetje alle hotshots die de Engelsen hadden op dit terrein. Het interessante is dat uh, Frisch en Piles er niet in mochten. Want die werden beschouwd door de bureaucraten als enemy aliens. He, dus degene die het memo hadden geschreven op basis waarvan deze commissie was gevormd en aan het werk ging, die mochten niet in de commissie zitten. Interessante ontwikkeling. U zult straks ook Churchill tegenkomen in een rol die iets minder glorieus is als de rollen die hij in het algemeen in de geschiedenis speelt. De bedoeling van het moordcommissie was spoedig onderzoek in te stellen... ...naar de scheiding van U-235 en U-238... ...en naar alle andere technische problemen die eventueel zouden kunnen samenhangen... ...met de constructie van een bom. En bovendien moest het moordcommissie zich afvragen... ...kunnen we een bom bouwen in de tijd die de oorlog ongeveer zal gaan duren. Ik bedoel, ja, als je van tevoren zegt, 25 jaar duren, dan heeft het weinig zin natuurlijk... Ja, in de 80-jarige Oorlog had het zin gehad, maar in dit geval dus niet zo. Dat was ook een hele rare oorlog, hè, waar we het nu jammer genoeg vanavond niet, dat was eigenlijk in allerlei opzichten niet een wonderbaarlijk langslepend, laag, laag, gewelddadig conflict. Um, Opnieuw, het Mold zegt zet ook weer een uitgeweken Duitse fysicus, ja je vraagt je af wat ze hadden gedaan zonder Duitse fysici, dan was het waarschijnlijk allemaal niet zo vlug gelukt, zet een, een uitgeweken Duitse fysicus aan het werk om het probleem te bestuderen van de scheiding van U-235 en U-238, een zekere Frans Simon. ...en die produceert ook weer een rapportje waarin hij zegt... ...nou, dat is eigenlijk niet zo'n vreselijk probleem... ...die scheiding van U-235 en U-238... ...dat kan door middel van een proces wat gasdiffusie heet... Eh, ...is dat goed uitvoerbaar. Ik zal u straks heel kort uitleggen wat gasdiffusie is... ...maar op dit punt past dat niet zo goed. Eh, hij zei dat kan. En sterker nog, hij had de specificaties bijgevoegd... ...van het soort van fabriek wat je daarvoor nodig had... ...en de kosten die daarvoor eventueel gemaakt zouden moeten worden... ...toen begon ook andere fysici die er niet direct met de neus bovenop zaten... ...duidelijk te worden, het kan. Na alle waarschijnlijkheid kunnen we in de oorlogsjaren nog een atoombom bouwen. Dat Noordcommitte produceert eerst een interim rapport... ...waarin inderdaad staat, het kan. Je kunt een bom bouwen voordat de oorlog is afgelopen en actie is geboden. Het interessante is dat interim rapport... ...is naar die Amerikaanse commissie gestuurd... ...waar die meneer Lyman Briggs de voorzitter van was... ...en Lyman Briggs heeft het interim rapport in de brandkast gelegd... ...en heeft er niks mee gedaan. He, u ziet, ja... ...u ziet zonder de Engelsen zou het er in Amerika niet van zijn gekomen. He, je hebt dat vaak bij Amerikanen dat ze dan in, vrij traag zijn in de uptake... ...maar u zult zien als ze dan eenmaal beginnen... Ja, dan leveren ze ook een absolute industriële en technologische topprestatie. Waarschijnlijk zou ze dat nu niet meer lukken, maar dat weet ik helemaal niet hoor. Dat concludeer ik maar uit de losse pols. Ja, als je, als je geen auto's kunt maken, dan is mij de vraag of je wel atoombommen kunt maken natuurlijk. Stuk ingewikkelder dan, een, uh, dan het bouwen van een auto in feite. Uh. Dat uh, Mold Committee, dat zei ik u ook al, dat gaf tal van technische details over de constructie van een bom... ...en had bovendien een rapportje bijgevoegd hoe oh, je het allerbeste kernreactor zou kunnen bouwen. Uh, Engeland was in oorlog en vond dat dus een zaak van het allergrootste gewicht. Als Lyman Briggs er niks mee doet, dan gaat het rapport, het uiteindelijke definitieve Mold Report... Dat gaat eerst naar de wetenschappelijke adviseur van uh, president Roosevelt... ...Vennevor Bush. Geen familie, zeg ik er maar even bij. Ja, daar kunt u tal van interessante dis de conclusies uit trekken. Uh, ja, je kunt ook te concluderen... ...er moeten Bushes zijn geweest die enorm intelligent waren... ...maar dat is, uh, dat is heel lang geleden... Door genetische drift is er iets fout gegaan. Maar bij mijn weten zijn ze geen familie van elkaar. Zo'n bijzondere naam is Boes natuurlijk ook weer niet. Uh, dus die, uh, die uh, geeft dat rapport aan, uh, aan de president. Niet dat Roosevelt dat goed kon beoordelen natuurlijk. Maar die laat het beoordelen door de Nationale Academie van Wetenschappen. En die zegt akkoord. We kunnen wat met dat rapport. We kunnen in principe een bom bouwen. En dan duurt het... Maanden, dit speelt zich allemaal af in het najaar van 1941, dan duurt het maanden voordat de, de Roosevelt ook zijn goedkeuring aan de start van het bomproject zelf hecht. En u begrijpt hoe dat komt. Amerika was zelf in oorlog geraakt op 7 december 1941 als gevolg van Pearl Harbor. En de president had het daar een aantal weken zo druk mee dat hij er niet toe is gekomen om hier iets over te besluiten. Hij besluit tenslotte op 19 januari 1942 dat het bomproject inderdaad van start kan. Het gekke is, dan duurt het nog weer maanden voordat er feitelijk iets gebeurt. Voordat het bomproject inderdaad eh, op spectaculaire wijze van start gaat. Ik moet u misschien eerst, ik noem het even nu maar het bomproject, maar u weet, het staat bekend als het Manhattan Project. En dat is natuurlijk een vrij raadselachtige zaak, aangezien eh, die fabrieken op allerlei plekken stonden, maar niet in Manhattan. Eh, en waarom heet het het Manhattan Project? Omdat de, de, zeg maar de, de, de bureaucratische afdeling van het leger die over dat project ging, die, was, die had een kantoor in Manhattan. Vandaar dat het, het Manhattan Project heet. Eh, ja, dat hadden die Indianen moeten weten die de naamgevers van dit eiland zijn, hè? Een wonderbaarlijk eiland, in feite. Uh, het project gaat ten slotte van start, maar dan zijn we nog weer een hele eind verder. 17 september 1942. En hoe komt het dat het op dat moment dan inderdaad explosief van start gaat? Omdat het een chef krijgt die werkelijk aan de slag gaat. Wat er met die lyman Briggs is gebeurd, dat weet ik niet precies. Die is waarschijnlijk onmiddellijk met pensioen gegaan. Of die heeft een melkerbaan gekregen. Iets in die geest in ieder geval. Uh, de nieuwe chef van dat project was Leslie Groves, gespeld G-R-O-V-E-S. En die Les Leslie Groves, dat was een man die van aanpakken wist. Hij had net een interessant project voltooid, namelijk de bouw van het grootste gebouw ter wereld, wat hem, wat hem gelukt was in minder dan twee jaar, het Pentagon. Ja, je denkt weer even aan het Rijksmuseum en... <lacht> dat hoeft niet eens gebouwd te worden het is er al maar, maar een of andere reden die onbekend blijft waarschijnlijk en voorgoed goed zal blijven eh, zal het nu pas in 2013 open gaan en, u voelt wel dat gaat nooit meer gebeuren eh, dat zal in onze levensspanne niet meer open gaan waarschijnlijk maken ze er tenslotte een, een leuk ogende ruïne van hè? kan esthetisch kan dat zeker op dat punt ook wel iets, iets aardigs hebben ja, ik begreep dat de bezoekers eigenlijk dol tevreden waren met het minuscule stuk van de collectie wat ze nu te zien krijgen. Ook een goed argument om de gewoon, ja, wij te keuren schenken er even over naleng de zaak beperken tot vijf stukken. Hè? Nachtwacht, het Joodse bruidje, het straatje van Vermeer en nog twee, twee dingen die nog wat wisselen met de jaren. Dan, je, dan zijn de Japanners tevreden en hoeven we er verder ook geen moeite mee voor te doen. ...en de rest zoek je maar op, op op het internet. Goed, Leslie Groves wordt de chef van dat project... ...en als u nou even kijkt, we zijn nu gearriveerd, dus in september 1942... ...het is precies drie jaar geleden dat Einstein de brief heeft ondertekend die naar Roosevelt ging... En je zult zien, vanaf dit moment, vanaf september 42, ...heeft het zoveel minder dan drie jaar gekost om tenslotte ook een bom te bouwen. Zelfs meerdere bommen te bouwen. En dus de, als ze eenmaal op gang komen, dan gaat het ook ongelooflijk snel. Het interessante is dat Groves dus net het grootste gebouw ter wereld had gebouwd. Of het dat nog is, weet ik eigenlijk niet precies. Ik denk het eigenlijk niet, hè, want het is natuurlijk een fijn object... ...om zelf het grootste gebouw ter wereld te hebben... Er zijn ook wel geruchten gegaan dat Amsterdams Medisch Centrum ooit het grootste gebouw ter wereld was en dat zou natuurlijk symbolisch zijn voor onze toekomst. Niet waar, het grootste gebouw ter wereld zal tenslotte ongetwijfeld een ziekenhuis zijn, waarin een grotendeels zwaarbejaarde en demente wereldpopulatie kan worden verpleegd en naar het einde toe kan worden begeleid. Uh, u zult zien dat hij eigenlijk in no time het tweede, voor de tweede maal het grootste gebouw ter wereld bouwt. Wat dan weer groter is dan het uh, Pentagon. Uh, op 24 september 1942 koopt Groves 210 vierkante kilometer terrein bij Oak Ridge. Dat ligt in de staat Tennessee. Waarom in Tennessee? Omdat daar een grote hoeveelheid elektriciteit voorhanden was die in die fabriek uh, noodzakelijk zou zijn. En op dat terrein hebben ze in no time ook weer in een gigantisch tempo twee reusachtige fabrieken gebouwd. Waarvan er dus één nog weer groter was dan het pentagon was. Want ze hadden besloten namelijk dat voor alle veiligheid zouden ze twee technieken gaan gebruiken om uranium-235 te scheiden van uranium-238. Als de ene het niet deed, dan zou misschien de andere het wel doen. Alleen de Amerikanen zouden op zo'n idee komen dat, nou waarom proberen wij eigenlijk niet twee Methodes. Hoe hebben ze dat gedaan? Nu kom ik tot mijn explicatie van de gasdiffusie, die voor de natuurkundigen onder u teleurstellend simplificerend zal zijn. En voor de niet natuurkundigen onder u die zullen vooral denken: van, maar kan mij dat eigenlijk schelen? Ja. Maar goed, ga toch vertellen. Dat is altijd als je de gouden middenweg kiest. Hm? Uh. Hoe ga je dat nou doen? Hoe ga je die, hè, want dat, dat, dat gewicht van het ene atoom en het gewicht van het andere atoom, dat is maar een hele fractie kleiner, dat is ontzettend weinig. Eerst maken ze van uranium een gas, namelijk uranium hexafluoride. Een, een nogal agressief gas is dat, UF6 geheten. En nu wordt dat gas dat wordt geleid langs een... een, een Wand kun je zeggen die in feite poreus is en omdat U235 of althans de, de hexafluoride waarin de U235 zit die zijn net precies een fractie lichter dan die met U238 dus die migreren iets makkelijker door die poreuze scheidingswand. Het verschil is minuscuul dus je moet dat proces dat moet duizenden malen moet dat herhaald worden. Ze wisten overigens op het moment dat ze de fabriek begonnen te bouwen nog niet welke stof ze zouden kunnen gebruiken voor die poreuze scheidingswand. Omdat dat uranium hexafluoride dus een zeer agressieve stof is. Maar tenslotte hebben ze een stof gevonden, daar gaan we het nu verder niet over hebben. En de tweede methode, daar wordt ook weer uranium hexafluoride geproduceerd. En dat wordt nu geleid door een gebogen vacuumtank met een sterk magnetisch veld. Uh, en uh, het resultaat daarvan is dat U-235, omdat het ietsje, ietsje lichter is, ietsje minder wordt afgebogen door dat sterke magnetische veld dan U, dan die uh, atomen met U-238. Ook dit is een proces wat langdurig gehaald moet worden om tenslotte een, een, een, een zuivere vorm van U-235 te krijgen ja, nou, voor 90% zuiver zullen we zien, dat is wat het proces ongeveer opleverde. In Ridge werkte in 1942, toen ze aan de bouw van die twee fabrieken begonnen, 3000 mensen. In 1945 werkten daar 75.000 mensen. Dat heeft u enige idee van de schaal van de industriële productie en de technische problemen waarvoor men in feite stond. Op 26 september 1942 kreeg het Manhattan Project de highest wartime priority. Had je die, dan kon je alles krijgen wat je wilt Onder alle denkbare omstandigheden. Je hoefde maar te kikken en je kreeg het. Eh, en dat gold zeker voor het Manhattan Project. Groves kon alles krijgen wat hij graag wilde hebben. Dan komen we nu aan een, een wonderlijk punt, wat ik zelf eigenlijk nooit goed begrepen heb en ik nergens goed... Het is wel verklaarbaar, maar toch vermerkwaardig. Groos, die een gezette militair was van het oude stempel, die heeft als directeur van het bomproject gevraagd, of althans van het laboratorium wat de bom zou gaan ontwerpen en bouwen, Robert Oppenheimer. Een Amerikaanse fysicus, die eh, hoogleraar was in Berkeley, die gevormd was, gestudeerd had in... Duitsland, ja, je komt steeds weer die Duitsers tegen in dit verband. En eh, Oppenheim had al in de zomer van 1942 een conferentie bijeen geroepen... waarin hij met allerlei eh, vooraanstaande natuurkundigen had gefilosofeerd over de vraag... als je daar zo'n bom moet maken, hoe zou die er dan ongeveer uit moeten zien. Voor iemand als groos was Robert Oppenheimer een, een hele merkwaardige keuze. Oppenheimer was namelijk een, een gepatenteerd lid van de linkse kerk. Ja, ik durf het hier wel als u het verder niet verder vertelt natuurlijk. Uh, uh, hij had linkse sympathieën. Oppenheimer was een, het archetype van de, van, de, van de linkse intellectueel in alle opzichten. Een volstrekt briljant en ook charismatische man. Maar de militaire inlichtingendienst heeft Oppenheimer... Nooit vertrouwd. In feite hebben de militaire inlichtingendienstlieden eh, altijd gedacht dat hij een spion was. En dat hij de geheimen van de bom zou eh, doorgeven aan de vijand. Wie dat dan ook precies zou mogen wezen. Eh, was hij een spion? Nee, dat was hij niet. Is hij benaderd om die geheimen door te geven? Ja, dat is hij nou weer wel. Ik ga u niet vertellen wie dat gedaan heeft. Ongetwijfeld ook een prominent lid van de linkse kerk. U weet, een van de machtigste organisaties ter wereld. Ja, die ook in Nederland in feite alle macht in handen heeft. Ja, daar wordt nu nog onderzoek naar gedaan door de AIVD. Maar waarschijnlijk is de directeur van de AIVD ook een lid van de Linkse Kerk. Dus dat, dat, wordt, dat wordt nooit wat met dat onderzoek. Dat, dat voelt u al wel aan. Eh, Oppenheimer heeft in de tijd ook gerapporteerd... dat hij benaderd was met de vraag... wil je niet wat geheime eh, doorbrieven? Eh, dat, hij heeft het gerapporteerd... maar hij heeft het in onvoldoende mate gerapporteerd. Hij is daar nooit duidelijk over geweest... wat hem precies is overkomen... op welk moment en op welke wijze. En dat zal hem tenslotte... maar dan zijn we ondertussen wel... een kleine twintig jaar verder heel duur te staan komen. Want in de jaren vijftig is tenslotte dogeloos afgerekend door de rechtse kerk met dit eh, gepatenteerde lid van de linkse kerk. Was het een goede keuze? Het was een briljante keuze. Waarschijnlijk de beste keuze die Leslie Groves had kunnen doen... ...maar vanuit het perspectief nogmaals van een zeer conventionele, gezette eh, Amerikaanse generaal... ...was het een wonderbaarlijke keuze om te doen. Uh, Samen met Groves heeft hij een plek uitgezocht om dat laboratorium te bouwen en dat is tenslotte gebouwd in Los Alamos in New mexico een buitengewoon afgelegen plek, wat in dit geval natuurlijk ook wel handig zou zijn. Er was zo'n haast geboden met de, met de uh, bouw van die reusachtige projecten... dat, dat vertelde ik u daarnet eigenlijk, al dat in Okrit al aan de fabriek begonnen was... voordat ze eigenlijk precies wisten wat voor technologie ten slotte gebruikt moest worden... om het, om het productieproces zelf van U-235, om dat op de beste wijze te laten verlopen. En dat gebeurde ook op een andere plek in de Verenigde Staten, namelijk in Hanford... Dat is een plaats, ook een zeer zeer afgelegen plaats, zeker toen in de staat Washington, want daar begon Groves aan de bouw van een enorm complex van kernreactoren. En de bedoeling daarvan was dat in die kernreactoren plutonium zou worden geproduceerd. En daar komen we aan de tweede... Ik zei u daarnet al twee methodes om uranium-235 te scheiden van 238. Twee methodes om tenslotte naar de bom te geraken, namelijk de uraniummethode en de plutoniummethode. Want in 40 had iemand ontdekt dat als je uranium beschoot met die, met die neutronen waar we het over gehad hebben vorige keer. dat er dan een stof zou ontstaan die P-239 heet, dat is plutonium. En volgens de fysici was het zo dat plutonium zich nog makkelijker zou laten splitsen dan U-235. Dus ze dachten, weet je wat, we doen er ook plutonium bij. En u zult zien dat dat ook gebeurd is. Ook daar ging het om de, de bouw van reusachtige complexen... waarvan ze nog niet helemaal zeker wisten of ze überhaupt zouden werken. Want pas op 2 december 42 begon de allereerste kernreactor... Eh, te werken, werd de allereerste kernreactor kritisch, als u het zich nog goed herinnert, dan was dat dat ding wat Fermi en Sivaard samen hadden ontworpen, waarvoor waren ze in 39 aan het ontwerp van de zaak uh, begonnen waren. Kortom, het tempo van dat Manhattan-project, dat was ronduit indrukwekkend, en ik durf wel te stellen dat er op dat moment geen enkele natie in de wereld was buiten de Verenigde Staten die een dergelijk project in een dergelijk tempo op een dergelijke schaal en dan bovendien nog steeds twee trajecten tegelijkertijd had kunnen verwezenlijken. En dat is natuurlijk een moment waarop u begint te denken, nou ja, was het niet zo dat de Amerikanen dit helemaal alleen hadden ondernomen vanwege het gevaar van een eventuele Duitse bom? Dus u begint bij uzelf te denken, hoe staat het eigenlijk met die Duitse bom? Dat is eigenlijk een natuurlijk denkproces. En nu doet zich een heel eigenaardige zaak voor. We zijn ondertussen gearriveerd, eind 42 ongeveer. Dat de Amerikanen nooit hebben onderzocht hoe het precies stond met de Duitse bom. En waarom hebben ze dat niet gedaan? Omdat Leslie Groves die zei van ja... ...als we moeten gaan spioneren naar die Duitse bom... ...dan moeten we iemand naar Duitsland sturen... ...of daar iemand aan de haak zien te slaan... ...die zoveel af weet van die bom... ...dat hij op zinvolle wijze kan spioneren naar die bom. He? Want ja, u zou dat, althans... ...afgezien van die natuurkundigen onder u... ...zou, zou u... ...kunnen wel gaan spioneren, maar... He? ...ja... Als je bijvoorbeeld socioloog bent, dan, dan kun je wel in, in, in zo'n laboratorium gaan kijken. Dan denk je, god wat borrelt dat allemaal lekker. Wat een, wat een fijne buisjes zijn dat allemaal. En wat zitten ze, ze kwiek te werken. Hè? Want dan hebben ze een fijne witte jassen. Waarom hebben wij sociologen geen witte jassen? Dat denkt u allemaal, maar u heeft geen flauw idee wat ze elkaar afspelen. En groosse redenering was, als we iemand sturen die er echt verstand van heeft en die werkelijk kan beoordelen hoe ver die Duitsers zijn, dan bestaat ook het gevaar dat ze hem gevangen nemen. Ja, en dan krijg je waterboarding. En, en dan voordat je pap gezegd hebt, weten de Duitsers dat de Amerikanen weten dat de Duitsers eventueel bezig zijn aan de constructie van een bom. En ja, nu komen we aan een heel interessant moment, want uh, de Duitsers waren helemaal niet meer bezig eind 1942 met de constructie van een bom. En waar lag dat aan? Dat uh, de chef van de Duitse oorlogsproductie, Fries Toot, die was in december 1941 bij een vliegtuigongeluk uh, om het leven gekomen. En die was opgevolgd, zoals u weet, door, uh, door Speer. En Speer heeft begin 42 een soort evaluatieproces opgezet. Hoe staat het met het onderzoek naar de uraniumkwestie? Vuurin was een geheime uraniumcommissie benoemd om te onderzoeken hoe het daarmee zat. En die evaluatie die leverde eigenlijk op dat Speer vrij snel concludeerde dat die kans dat wij een atoombom bouwen die werkt voor het einde van de oorlog, die is in feite uitgesloten. En op dat moment hij zet het project stil en alle geleerden die erbij betrokken zijn, die zwermen uit naar allerlei andere projecten die een veel hogere militaire prioriteit hadden. Begin 1942 komt er een einde aan het Duitse bomproject. Is dat niet wonderbaarlijk eigenlijk? Hè? Waarschijnlijk ook wel met recht. Ik neem aan dat Speer dat uh, wel goed heeft uh, beoordeeld. Uh, de Duitsers hebben nog wel een kernreactor gebouwd, maar die is nooit kritisch geworden. Dus die is nooit aangezet om het zo maar te zeggen. Ze konden het knopje niet vinden. Maar flauw, flauw. Dat moet er maar uitgeknipt worden. Waarbij natuurlijk de volgende vraag, stel nou voor dat de Amerikanen wel onderzocht zouden hebben... ...of die Duitsers bezig waren een bom te maken en of ze daar nou een beetje vorderingen mee, mee aan het maken waren. Wat dan? Eh. En ze waren erachter gekomen, die Duitsers hebben de zaak stilgezet. Speer heeft gewoon gezegd, nee het wordt niks, zou de Amerikanen dan ook gestopt zijn. He? Zou Groves een briefje hebben gekregen, haal maar op met die bouw, he? Een beetje een soort rijksmuseumachtige toestand. Het zal nooit meer afkomen. Er is van alles tot stand gebracht, maar we gaan niet verder. Ik denk eerlijk gezegd van niet. En Zelfs als ze het geweten zouden hebben, zouden ze doorgegaan zijn met het bomproject. Omdat toen eenmaal duidelijk was dat het kon, had je altijd het vermoeden, de mogelijkheid, dat een andere mogelijkheid het ook zou kunnen. ...en die zou dan niet waar in een machtspositie raken... ...te vergelijken met de Duitsers als ze het hadden gekund. Ze konden het niet. Want je kon ook vermoeden dat in de Sovjet-Unie... hadden ze ook natuurkundigen. Ik heb u verteld, alle natuurkundigen... ...die begrepen hoe het zeggen, qua basistechniek in elkaar stak. Dus die hadden het ook kunnen bedenken. Dus ik denk dat de Amerikanen altijd door zouden zijn gegaan... ...met de constructie van, eh, van die bom. Eh, het interessante is eigenlijk dat... Als je naar de Engelsen kijkt, die dus zeer intensief met de Amerikanen samenwerkten, die in feite al het eerste materiaal aan de Amerikanen geleverd hebben, die ook in de rest van de oorlog intensief met de Amerikanen samenwerken, die besluiten al in de oorlog dat ze na de oorlog zelfstandig een bom zullen bouwen. Wel begrijpend dat je zonder bom geen grote mogelijkheid meer zou zijn na de Tweede Wereldoorlog. En... U zult zien, na de oorlog is het ook zo dat de Amerikanen al vrij snel besluiten om de Engelsen niet meer zo intensief met hen te laten samenwerken. Omdat je hier ziet dat zelfs trouwe bondgenoten elkaar op dit punt niet 100% in de ogen uh, konden kijken. En dat hebben de Engelsen zoals u weet ook gedaan en alle andere naties, waar die, die denken soms terecht, soms onterecht dat ze een grote mogendheid willen zijn. Die hebben dat ook gedaan. Dit is een fantastisch moment om de kuchpauze te laten beginnen. U mag nu vijf minuten kuchen en dan gaan we door. ik dat een beetje een beetje een beetje een beetje een dat een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje Het is een beetje en een beetje een een beetje een een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een een Yeah. Yeah, well. yeah. Uh, yeah. Dus dus ze, ja, wel. ja dus s'avonds Het is eigenlijk een beetje dan Ja, is ook. Gisteren zitten we Ja, Maar het is niet. Nee, dat is uh, exacte... ja, niet. het is een is. We En van de een beetje Een beetje dat is gelijk gespeeld, we wel vraag te werken, Het kan zien worden. hij is het ooghuis hart. Normaal we zo. Ja, we zijn een beetje duidelijk krijgen. Die komt dan bij de proces ik ben er al denken dat we stoppen om het niet te Het is een leuk en dan waarmee Om de treden daar niet te we gaan weer beginnen. We zijn ondertussen gearriveerd in Los Alamos, waar het puikje van de internationale, dat kun je eigenlijk wel zeggen, natuurkundigen aan de slag is gegaan om een bom te bouwen. En ik vertel u al, de Amerikanen hadden, om het zeker voor het onzeker te nemen, besloten dat ze twee verschillende bommen... Zouden bouwen. Als er één niet werkte, dan had je al een goede kans dat de andere wel zou werken. De een was de uraniumbom en de andere was de plutoniumbom. En die twee bommen die hadden eigenlijk een zeer verschillende constructie. Al is het basisidee van de constructie steeds hetzelfde, bij beide wapens hetzelfde, namelijk dat je enorm moet oppassen dat de kernsplitsing niet te vroeg begint. Hij moet Precies op het juiste moment beginnen, zodat hij werkelijk een explosief karakter heeft. Anders wordt het een zogenaamde vizel. Ja, kunstig daar iets bij voorstellen. Dan maakt het nog wel steeds een enorme knal. Ik zou maar zeggen, die aura zou het niet overleven, bij wijze van spreken. Maar een, een, het was, dan zou de stad Utrecht, zou het waarschijnlijk weer wel overleven. Hè? En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Je zou misschien kunnen redeneren. is een, een volstrekte speculatie mijnerzijds. ...dat dat eerste nucleaire wapen van de Noord-Koreanen... ...dat dat een vissel was. Dat die, dat die op het verkeerde moment is afgegaan. Het was een halve kiloton. Dat, dat stelt geen pest voor, zullen we zien. Maar ik heb dat nooit ergens gelezen en... ...hoewel, ik heb wel vaker gelijk gekregen dus. <lacht> Jij weet het maar nooit. Eh, goed, hoe werkt die uraniumbom? Dat was eigenlijk een iets simpeler mechaniek dan die plutoniumbom... Ze schieten eigenlijk in die uraniumbom een kogel van uranium met zeer hoge snelheid in de holle kern van een soort bolvormig uraniumlichaam. En dan zodra die daar in die, die kogel, in die kern is gearriveerd, nietwaar? Dan begint die kernsplitsing te lopen. Mits, je, mits de initiator ook gaat werken. De initiator is het dingetje wat de neutronen gaat produceren, wat, laten we zeggen, de zaak op gang moet brengen. Over die initiator weten we bar weinig. U zult zien over een paar weken... Niet waar ga ik het hebben over dat fameuze verhaal... dat elke randebiel met een, met een fietsenmakersdiploma een bom kan bouwen. Maar wij weten bijvoorbeeld helemaal niet... dat kun je ook nergens eenvoudig vinden hoe zo'n initiator precies werkt. Dat is nog steeds diep geheim. Uh, de plutoniumbom uh, had dus in principe hetzelfde probleem... maar nog veel ernstiger dan de uraniumbom. Dat wil zeggen... Het, het, het bereiken van de kritische massa moest in een enorm korte tijd plaatsvinden... ...om te vermijden dat je ook daar weer zo'n vissel zou krijgen. En daarvoor hadden ze bedacht een, een, een implosie. Dat wil zeggen een lensvormig explosief... ...wat de plutoniumkern in een hele korte tijd heel sterk zou comprimeren... ...zodat die kritische massa zou ontstaan. En dat lensvormige explosief... Daar hebben ze eigenlijk jaren aan zitten prutsen. Daar zijn ze wel zo'n anderhalf jaar aan bezig geweest. Ze hebben allerlei experimenten uitgehaald. Ze hebben de beste mathematici ter wereld hebben gewerkt aan hoe je dat precies in elkaar moest zetten. Dat lensvormige explosief. Maar we zullen zien tenslotte lukt het in de eerste maanden van 1945. Er ...komt eh, hoogverrijkt uranium, 90% U-235 ter beschikking en ook plutonium. Beide fabrieken dus hadden het werk gedaan waarvoor ze gebouwd waren. Omdat de plutoniumbom veel gecompliceerder was qua constructie dan die uraniumbom... Eh, ...hoe kunt u ze uit elkaar houden, u heeft vast wel eens plaatjes gezien van, van Little Boy en Fat Man. De plutonium is Fat Man, dat, is, dat komt vanwege dat reusachtige lensvormige... Ja, of je een explosief ook een implosief kan noemen, dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Is er iemand onder u die regelmatig dit woord gebruikt? In verband met beschouwing over zijn familie. Eh, een implosief. Maar het was eigenlijk eens een soort implosief. Um, ja, dus de fat man is een implosief. En, en little boy, dat is een uraniumbom. Die ziet er meer vrij traditioneel uit, zal ik maar even. Hoewel... Ja, het is maar net wat je, wat je ideaal typische voorstelling van een bom is, eerlijk gezegd. En ik weet niet wat u met zich meedraagt op dit punt, maar in, in, ik zou ze allebei eigenlijk, als ze op de rommelmarkt werden aangeboden, zou ik zeggen, goh, dat zou wel een bom zijn. Hè? Dus men besloot om die plutoniumbom om daar een proefexplosie voor te houden die proefexplosie heeft plaatsgevonden, die was door, Oppen door Oppenheimer Trinity genoemd, op 16 juli 1945 in Alamogordo. Een minuscuul plaatsje, nog weer enkele honderden kilometers ten noordwesten, dacht ik, van Los Alamos. En hij deed het. Hij is, de bom is ontplost, 15 seconden over half 6 op die gedenkwaardige 16 juli. 1945, er zijn tal van beschrijvingen bekend van, het is dus ook al vrij komisch, de waren die hadden wel drie verschillende zonnebrillen opgezet, en de waren die hadden zich helemaal met, met zonnebrand ingesmeerd, want, ja, ze begrepen wel dat er een ontzaglijke hoeveelheid licht en hitte, door dat ding zou worden uitgestraald, en, nou ja, we kennen die, hè? de lichtflits was helderder dan duizend zonnen, dat is zo'n fameuze beschrijving, er ontstond een gigantische vuurbal, en tenslotte de bekende, fameuze, reusachtige paddenstoelwolk. En u weet, Oppenhamer wordt altijd gesateerd, geciteerd met, met zo'n zwaarwichtige eh, term uit de Bhagavad Gita. Van, van... Ik ben nou even vergeten hoe het is. Eh, ik heb een heel slecht geheugen voor religieuze teksten. Eh, maar hij zei namelijk op het moment, zelfs zei hij heel wat anders. Hij zei, it worked. Hey. Ja. Vrij voor de hand liggend. Op zichzelf briljant samengevat. Je kunt het niet anders zeggen. It worked. En we zullen zien dat als de chef van het Russische project jaren later in precies dezelfde omstandigheden verkeert. Dat hij ook zegt, it worked. Maar ja, in het Russisch dan natuurlijk. Eh? Ja, in een Amerikaanse film zou hij het in het Engels zeggen. Ja, is... <lacht> Jawohl, sir. U kent dat wel. Eh. Het bleek uiteindelijk 18,6 kiloton te zijn. 18.600 uh, uh, 18 kiloton uh, TNT. sorry. Uh, viermaal sterker dan ze verwacht hadden. Dus kennelijk waren hun berekeningen toch ook niet zo verschrikkelijk uh, betrouwbaar. Maar u ziet, het allereerste Amerikaanse nucleaire wapen was 18,6 kiloton. Dan is natuurlijk het allereerste Noord-Koreaanse wapen van een halve kiloton... Daar moet iets mis mee zijn geweest. Hè. Het was wel een, een heel klein eh, bommetje. Eh, op dat moment ze hadden dus één proefexplosie. Die was hier succesvol verlopen. Ze hadden nog twee bommen over. Een U-235-bom en één plutoniumbom. En in principe materiaal nog voor een derde bom. Waarmee natuurlijk het punt was bereikt dat ze moesten besluiten... wat gaan we met dat ding eigenlijk precies doen. Gaan we hem gebruiken... Of gaan we hem niet gebruiken? En eigenlijk is nauwelijks nagedacht over de vraag of die gebruikt moest worden. Dat die gebruikt zou gaan worden lag, was min of meer vanzelfsprekend. En u weet daar eigenlijk naarmate we verder in de tijd afgeraakt zijn van het moment waarop dat besluit vanzelfsprekend is genomen. Zijn we steeds meer gaan twijfelen was dat eigenlijk wel verstandig. Had de Amerikaanse president dat eigenlijk wel moeten doen? Zou Japan niet gecapituleerd hebben zonder nucleaire wapens? Was het eigenlijk bedoeld om de Russen een signaal te zenden van... He he, he, ...we hebben een reusachtige bom en, en pas op je tellen? He, een soort, soort methode eigenlijk om via enkele honderdduizenden dode Japanners... ...de Russen onder druk te zetten in de onderhandelingen aan het eind van de oorlog. Al dat soort van twijfel is in de loop der jaren he, gerezen... En daar is ook in wetenschappelijke kring een enorme strijd over uitgebroken. Maar eigenlijk is dat een lichtelijk onzinnige strijd... ...omdat het meer een strijd is van ons... ...uitgaande van het perspectief van veel later dan een strijd van toen. Want het kernbesluit was eigenlijk dat ze die dingen nou eenmaal gebouwd hadden... ...dat het oorlog was... En dat die dingen dus ook vanzelfsprekend moesten worden gebruikt. Het was een militair besluit. En nogmaals, het twijfels en de scrupules zijn van veel later datum. Truman was overigens, die was net president geworden. Dat is nog wel aardig dat Truman wordt president als, als Roosevelt overlijdt. Dus dat is half april, zeg maar. En Truman wist helemaal niet dat die bom bestond. Dus die, de, de, ja, de minister van Defensie die kwam bij hem in het kantoor. En de overlofters natuurlijk. En zei: Ja, Mr. president, ik heb een interessante mededeling voor u. We hebben een gigantische bom gemaakt. <lacht> Waarop de president zei: Oh ja. Ja, tenminste, zo stel ik het mij voor. Het is het. Uh... Het is, niet, het is niet woordelijk overgeleverd dit, deze wonderlijke ontmoeting, maar het geeft u natuurlijk wel aan dat de vicepresident eigenlijk eh, buiten alle wezenlijke beslissingen was gehouden die in de loop van de oorlog eh, waren genomen. Het is ook de minister van Defensie Stimson die een commissie bijeenroept die zich moet gaan afvragen hoe gaan we die bom nou eigenlijk gebruiken. Hoe, niet gaan we hem überhaupt gebruiken, nee hoe gaan we hem gebruiken. Daar zaten weer de bekende figuren in, daar zat Groves in, daar zat Marshall in, daar zaten Oppenheimer, zat Oppenheimer erin. En nog een aantal lieden, er is nooit twijfel geweest aan de vraag of die gebruikt moest worden. Ze gingen hem gebruiken. Maar, ze hebben het wel gehad over de vraag, zouden we niet een proefexplosie moeten organiseren? Dan nodigen we de Japanners uit, van kom maar eens kijken, ja... Een klein gezelschap natuurlijk. En kom maar eens kijken. We hebben een verschrikkelijke bom. En, en als hij niet oppast dan gooien we die bom ook uh, op Japan. Toen hebben ze besloten. Nee dat doen we niet. Want aan waren ze bang dat de Japanners. Dan naar, naar het proefterreintje Amerikaanse krijgsgevangenen zouden brengen. Die dan ook om het leven zouden komen. Dat was punt 1. Maar het allerbelangrijkste punt was eigenlijk. Dat ze dachten. Stel, wat gebeurt er als die niet afgaat. Japanners zitten daar klaar. Zonnebrillen op, zonnecrème. Er wordt op de knop gedrukt, niks. He? Een beetje zoals die, die fameuze anekdote over die Russische raketlancering, die ik nu natuurlijk niet later kan ik u even heel heel kort te vertellen. Een grote Russische raket zal gelanceerd worden. Allerlei hotshots, militairen en politici zijn uitgenodigd voor de lancering. Ze zitten in een bunker op een kilometer afstand van die raket. Ze drukken op de knop. Niks. Hij doet het niet. Hè? Doet een beetje denken aan een domeingebouwd verlengsnoer met. Eh, met nou, drukken nog een keer op de knop. Nog een keer. We beginnen ongeduldig. U ziet het voor u. We proberen alle draadjes. Zit hij in stopcontact? Ja, stopcontact. Dat kan het niet wezen. U weet meestal als de computer het niet doet, is het een stopcontact. Uh, ja, na een half uur denken ze: nou ja, hij doet het helemaal niet, weet je wat we doen, we gaan even kijken. <lacht> Kijk, u begrijpt meteen wat er gaat gebeuren. Maar die rusten niet dus. Het hele gezelschap wandelt in bedaagd tempo naar die raket toe. En op het moment dat ze daar arriveren, explodeert dat ding. Nou, ik wil niet zeggen dat ze een beetje alle belangrijke Russen waren weggevaagd, maar het... het ja, dus daar waren de Amerikanen bang voor dat ze een geweldige zepard zouden oplopen als er iets, er hoefde maar iets fout te gaan. En ja, laten we wel wezen, ze hadden er één beproefd, die had het gedaan, maar het, het was natuurlijk een hoogst experimentele technologie in feite. En zo hebben ze tenslotte besloten om het ding op een Japanse stad te gooien, waarbij ze eigenlijk een vrij wonderlijke redenering volgen, ja... ...was de redenering van de commissie, we gooien dat ding op een warplant, op, een, op een, oorlogs, een, een centrum van oorlogsfabricage... ...wat omringd is door arbeiderswoningen. Nou, dat is al vreemd en ambigu, van ja, je gebruikt het ding tegen een militair doel... ...maar expliciet, maar ja, dus ook impliciet tegen al die... ...gesteld dat de arbeiders thuis zijn tegen, tegen de arbeiders die in die arbeiderswoningen wonen. En je hebt de indruk dat dat een beetje werd gedaan om, om zichzelf ook moreel te sparen. He, want bijvoorbeeld als je de dagboeken van Truman leest, dan verklaart Truman gedecideerd. In het algemeen was die enorm gedecideerd, vooral als hij het niet zeker wist. Truman verklaart gedecideerd, we gaan het op een militair doel gooien. He, we gaan daar niet, niet, niet nodeloos slachtoffers maken, maar als u kijkt... ...naar waar de bom op Hiroshima gevallen is, precies op het centrum van de stad. Er is sprake van dat ze een militair doel hadden uit. Dus precies in het dead center van Hiroshima is die, Hiroshima had ik besloten dat het was, is die bom gevallen. He, dus hier heb je het gevoel dat Truman zichzelf iets wijs maakt... ...of misschien door anderen iets wijs is gemaakt van waardoor het naar zijn gevoel misschien... Uh, minder, uh, minder erg zou zijn. Later is altijd door de Amerikanen gezegd... door Stimson, de minister van Defensie... maar ook door de president... ja, als we het niet zouden hebben gedaan... waren er misschien een half miljoen Amerikanen gesneuveld... bij het uitvoeren van amfibische landingen... op de Japanse hoofdeilanden. Of dat zo zou zijn geweest... dat weten we niet. Truman heeft advies gevraagd aan Marshall... moeten we een invasie plegen... of vallen ze vanzelf om... Marcel zei, nee, je moet een invasie organiseren, het is niet anders. En daarbij zullen enkele tienduizenden Amerikanen om het leven komen. Dus een beetje, dat, dat half miljoen is een beetje achteraf erbij bedacht. Misschien ook wel nadat ze gezien hadden wat de gruwelijke effecten van het wapen precies zouden zijn. U zou natuurlijk ook nog kunnen zeggen, ja, eh, als de Japan, als u weet, Japan was op dat moment totaal verslagen. Het land was, was vrijwel volledig weggebombardeerd, ze konden, ze konden in feite niks meer ze hadden natuurlijk normaal moeten capituleren en de Japanners hebben dat, dat hele proces, dat hebben ze eindeloos gerekt, want de Japanse militairen die waren eigenlijk bereid om, om min of meer eindeloos door te vechten dan kwam het opnieuw aan de keizer de keizer bleef maar aarzelen, moet ik het nou wel doen, moet ik het nou niet doen nee, die, die ten slotte stellen de, de, de vijanden van Japan op de conferentie van Potsdam Potsdam, daar wordt geconfereerd. ...kan ik prettig verwijzen naar mijn ontzettend leuke college... ...over de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Van 16 juli tot 2 augustus wordt er in Potsdam eh, vergaderd. Op 16 juli, hè, dat is de dag dat Truman hoort... ...dat de proefexplosie heeft gefunctioneerd. En dat geeft hem, schrijft hij ook, geweldig zelfvertrouwen. Hè. Zo van, haha, waarom? Dat is natuurlijk een beetje eigenaardig eigenlijk. Want in principe wisten de Russen niks van allemaal Gordo. Dus waarom dan... Troemen een groter zelfvertrouwen aan dat idee zou ontlenen, dat is logisch eigenlijk een weinig overtuigende redenering. De Engelsen, de Amerikanen en de Chinezen hebben in Potsdam een verklaring opgesteld. De Potsdam Declaration, 26 juli, waarin ze eigenlijk de Japanners voor het blok hebben gezet. Daar hebben ze in gezegd van jullie moeten nu capituleren, doe je dat niet, dan volgt Prompt and Utter Destruction. Waarschijnlijk hebben de Japanners zich niet gerealiseerd hoe prompt en utter de destruction wel niet zou zijn. Want de Japanse leiding was nog steeds diep en diep verdeeld. En er komt uit Tokio geen duidelijke reactie. Als ze op dat moment hadden gezegd na de Potsdam-lecquerage: oké, okay, we, we stoppen ermee, hè, we geven ons over, dan waren de bommen niet gebruikt. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ja, de, de, sterker nog, zelfs op het moment dat de keizer al besloten heeft om te, om te capituleren, dan is er nog een soort van wonderlijk chaotisch staatsgreepje van de militairen die aan Loutrance willen doorvechten. Ja, tot het moment daar is dat je in het zicht van de eerste Amerikaanse soldaten harakiri pleegt. Zo'n beetje dat dat, ja, dat maak ik er nou even van. Maar gesteld dat ik een Japanse militair was geweest, nou, dan was ik waarschijnlijk toch al wel eerder mee gestopt. Ja, dat blijft natuurlijk, dat geldt natuurlijk voor de hele Tweede Wereldoorlog dat zo'n oorlog lang lang doorgaat nadat in feite alle gevechtshandelingen al volkomen zinloos zijn geworden. En eind, eind juli wordt ook het, het bevel gegeven dat zodra de omstandigheden redelijk zijn, de bommen zijn ondertussen gearriveerd op Tinian, zodra de omstandigheden redelijk zijn kan het wapen in principe ook gebruikt worden. Nog een punt wat speelde in deze weken was de vraag, moeten we het aan de Russen vertellen, ja of nee? Ook een beetje typisch met het idee dat die Russen van niks zouden weten, want ja, ik had u al verteld, al die, al die natuurkundigen wisten precies wat er in principe mogelijk was. Ten slotte besluit het toch aan Stalin te vertellen en hij zegt, ja we hebben in Terloops tijdens de conferentie, we hebben een krachtig nieuw wapen ontwikkeld. En, en de bronnen zijn het niet eens over wat Stalin toen gedaan heeft. Sommigen zeggen ook oh, eens dat hij heeft gezegd, oh ja, of woorden van dergelijke strekking. En weer andere bronnen beweren dat hij alleen koeltjes heeft geknikt. En de Amerikanen waren zo teleurgesteld over zijn terughoudende reactie, dat ze zich afvolgen, begreep hij eigenlijk wel precies waar het over ging. Ja, dat begreep hij heel erg goed. Hè, want de Russen hadden ook een topspion in... ...in Los Alamos, die hen alle geheimen van de constructie van de bom uitgebreid en zeer gedetailleerd had doorgegeven. Toch is interessant, later zullen we zien wat de consequenties daarvan zijn... ...dat Stalin diep onder de indruk was van Hiroshima. Diep. Hij realiseerde zich toen pas wat het eigenlijk precies betekende. Ze hadden zelf ook een projectje gehad in de oorlog, daar was niet veel van terecht gekomen, maar we zullen zien hoe... Panisch die eigenlijk reageert zodra hij begrijpt wat er met Hiroshima is, is gebeurd. Hij realiseerde zich onmiddellijk. Dat dat eigenlijk de krachtsverhoudingen in de wereld. Die natuurlijk in de jaren daarvoor. Eigenlijk nogal sterk in het voordeel van de Sovjet-Unie waren veranderd. Eigenlijk een terugschoof. He, dat dat een, naar zijn gevoel was. Een onacceptabele verstoring. Van het machtsevenwicht tot stand gekomen. En als u even denkt aan die Engelsen. Waar ik het al over gehad heb. Dan zult u begrijpen. Dat Stalin in principe maar tot één besluit kon geraken. Zodra die begreep wat in feite de mogelijkheden waren. En zo is het ook precies gegaan. Japan capituleert tenslotte op 15 augustus... waarbij de keizer nog uh, het understatement van de oorlog produceert... want hij spreekt de bevolking toe en zegt dan... de oorlog heeft zich niet noodzakelijkerwijze in Japans voordeel ontwikkeld. Dat moet u zeggen, ja, geniaal uitgedrukt. Hey. ...dat je toch nog thuis aan de radio denkt... ...nou ja, oké, okay, is dat niet helemaal in, in Japans voordeel. Het is eigenlijk een vrij redelijke toestand, maar... ...ja, heel merkwaardige. Ik, ik, u spree, het spreekt voor zich dat dit de, Engelse, de Nederlandse vertaling is... ...van de Engelse vertaling van wat de keizer heeft gezegd. Dus mochten er mensen aanwezig zijn die het in het Japans... Uh, ...misschien in het Japans nog wel subtieler uitgedrukt. Hè? Dat, zou een, dat zou een aardig idee zijn. Um, zouden de Japanners zich zonder bom ook hebben overgegeven zonder enige twijfel. Alleen het probleem was de Amerikanen wisten niet wanneer. En kijkend naar die Japanse militairen moet je constateren dat had in principe nog maanden kunnen slepen. En stel u zich voor de ontwikkelingen tijdens de oorlog, de hele, het hele militaire momentum van dat, van dat immense conflict, ja dan kunt u zich wel voorstellen dat de zeggen: wij willen gewoon dat het zo snel mogelijk is afgelopen. En of dat nou enkele tienduizenden levens spaart of enkele honderdduizenden levens, ze willen gewoon dat het zo snel mogelijk is afgelopen. En nogmaals, ik wijs erop dat de Japanners alle gelegenheid hebben gekregen, wekenlang, maandenlang om te capituleren. Wetend dat, het natuurlijk ja, wetend dat de oorlog zich niet noodzakelijkerwijs in Japans voordeel heeft ontwikkeld. Er is nog een bekende redenering, dat is van James Conant... ...dat is een, ook een belangrijke wetenschappelijke adviseur van de president. En Conant die heeft gezegd van ja, als we die bommen niet zouden hebben gebruikt... ...in Hiroshima en Nagasaki, dan zouden ze misschien later veel frequenter zijn gebruikt. En nu was de schok zo enorm groot en de resultaten zo, zo gruwelijk en aangrijpend... He, dat eigenlijk op dat moment dat lange proces begint aan zijn ontwikkeling van eigenlijk zijn het wapens die je helemaal niet kunt gebruiken. Eigenlijk zijn het wapens die, nou ja, die er eigenlijk alleen maar zijn om, he, dat was ook de oorsprong van het wapen zelf, om de ander ervan af te houden om het zelf te bouwen of eventueel te gebruiken. He, dus dan zouden al die honderdduizenden doden, die, nou het waren dat het had ik gezegd, 140.000 doden in Hiroshima. Ik dacht zo'n 40.000, 60 60.000 doden in Nagasaki. Ja, dat Nagasaki ligt een beetje anders en die bom was niet precies helemaal raak. Dus dat waren veel minder slachtoffers, maar je komt toch al heel gauw op ruim 200.000 doden in dit verband. Wie weet hebben die dan toch historisch nog een soort... Ja, of de doden zelf dat een leuk idee zouden hebben gevonden, weet ik niet zo, maar... Zo kunnen we er toch nog in ieder geval iets van maken. We zitten hier natuurlijk toch met het vraagstuk. En dat heb ik eigenlijk daarnet bij tromen al enigszins aangekaart. Een vraagstuk wat eigenlijk gewichtiger is geworden naarmate de tijd gevorderd is. Oké, okay, het was een militaire beslissing. Maar hoe konden toch op zichzelf fatsoenlijke, wat oudere mannen van gevorderde middelbare leeftijd zo gemakkelijk besluiten... Tot het bombarderen van steden die zich op geen enkele wijze konden verdedigen, gelegen in een land wat totaal aan, aan de totale verwoesting was overgegeven. Hoe, hoe konden die daartoe besluiten zonder, zonder moreel zichzelf moreel en totaal in het honderd te dragen? En daar komt achteraan natuurlijk dat we vervolgens een, een systeem hebben gebouwd in de jaren van de Koude Oorlog. He, waarbij beide partijen over tienduizenden nucleaire wapens beschikten. En waarbij toch het uitgangspunt was dat we die eventueel onder heel bepaalde omstandigheden zouden gaan gebruiken. He, dat de vrede afhankelijk was van de vernietiging van waarschijnlijk miljarden mensen in de eerste twee dagen van een groot gewapend conflict tussen de supermachten. Hoe zijn we aan zoiets idioots gekomen? Hoe zijn we aan het idee gekomen dat het eigenlijk een, een, een prima idee is om... Om, ...om volstrekt onschuldige en weerloze burgers op deze megaschaal te vernietigen. Dat dat eigenlijk wel een leuk ideetje is om, om de oorlog te winnen. Laten we dat eens even bezien. Want u zult zien dat is ook een proces van stap voor stap voor stap. Dat is een lange geschiedenis die begint in de Eerste Wereldoorlog. De eerste die aan, aan strategisch bombarderen hebben gedacht... ...ja, kan het ook niet helpen, waren de Duitsers. Ze zijn nu bijna allemaal dood, hè. Ja, trouwens, wat, wat is het? Ik had het laatst nog even uitgerekend. Een Duitser die in 45-18 was, is nu 82 als ik het goed heb uitgerekend. Hè? Dus ja, die, die wordt nu als die toen al iets verkeerd heeft gedaan, zit hij nu in een, in, een, in een verpleeghuis. Wat ook in allerlei opzichten als een soort straf kan worden beschouwd. Maar goed, het aantal Duitsers wat erbij is geweest, wat u als schuldig kunt aanwijzen. Hè, kijk, wij in de jaren 50, u weet als Duitsers de weg vroegen, dan wees je altijd het omgekeerde. Van waar is de kust, dan wees je naar het oosten. Ja, waarschijnlijk zijn, zijn ze daar helemaal niet ingetuind. Dus zo. Dat, dat had nog enige reden. Maar tegenwoordig, wat u aan Duitsers ziet, wat normaal nog auto kan rijden en u een vraag kan stellen. Daar weet u eigenlijk praktisch 100% zeker van dat ze niks gedaan hebben ja ik zeg het er maar even bij omdat het schijnt dat Nederlanders nog vaak in de trein roepen geef me fietsers terug He? ik weet niet of je die kringen van de tweede wereld toch ook weer terug zou willen hebben eerlijk gezegd als dus je ziet wat een superfietsen we tegenwoordig hebben He? dan krijg je zo'n normaal kaartje zo'n oude ouderwetse fiets moet je niet aan denken eigenlijk je kunt veel beter roepen hou die kringen maar He? Dat is eigenlijk veel, veel gewiekster. Uh, ja, de Duitsers begonnen met strategische bombardement in de Eerste Wereldoorlog op Londen. Dat hebben ze eerst met Zeppelins gedaan, dat was geen groot succes. Dat kunt je ook wel enigszins nagaan, Zeppelin een relatief kwetsbaar toestel is... Vervolgens hebben ze, hebben ze reusachtige bommenwerpers gebouwd, de Gota-bommenwerpers. En die, dat hadden ze ook al bedacht, dat het effectief zou zijn, om brandbommen af te gooien. Want dan veroorzaak je dus grote branden. En die veroorzaken weer veel meer schade dan de explosies van, van, uh, van de bommen. Het is veel nuttiger om de boel in de fik te steken in feite. En volgens allerlei strategen was de bommenwerper eigenlijk het wapen van de toekomst. Er was ook in Engeland een soort paniek van... ...de bommenwerper komt er altijd doorheen. De volgende oorlog zal binnen 14 dagen besloten worden met, met bommenwerpers. Die zal helemaal niet lang duren, dan schijnen de bommenwerpers... ...en die komen er altijd doorheen en dat zal, dat zal de meest gruwelijke effecten geven. He, dus ook het hele idee van de first strike... ...dat begint eigenlijk ook met het tijdperk van het strategisch bombarderen. Vandaar dat het zo'n diepe teleurstelling was... Ja, vanuit militair perspectief vanzelfsprekend in de Tweede Wereldoorlog... ...dat de bommenwerper eigenlijk een uiterst kwetsbaar, zeer onnauwkeurig wapen bleek te zijn. Het bleek vrijwel onmogelijk om iets met enige precisie te raken. Daar konden die bommenwerpers helemaal niet. En dat leidt ertoe, stap voor stap, dat de Engelsen besluiten eigenlijk... ...om het enige doel te bombarderen wat ze daadwerkelijk konden raken. Namelijk een hele stad. Dat... dat dat lukte ze wel. Ook niet altijd, zoals u weet. En, eh, ik heb zelf bijna het leven gelaten bij een Duits bombardement. bij een Engels bombardement. Ik ga er even vanuit dat er geen opzet is geweest. Maar het scheelde geen haar. Hè? Er zijn meer Nederlanders om het leven gekomen bij Engelse bombardementen dan bij Duitse bombardementen. En onder andere omdat ze, nou ja. He, kijk, als de Engelsen de aula hadden willen bombarderen, dan was de kans vrij groot geweest dat ze de Janskerk hadden geraakt. Terwijl, zo, zo, globaal was het ongeveer. De Duitsers waren natuurlijk met terreurbombardementen begonnen. Denk u aan Rotterdam en Coventry en Warschau en alles en nog wat. Dus er was alle excuus om nachtelijke terreurbombardementen uit te voeren op de Duitse steden. Die wel verdedigd werden, soms ook vrij effectief, maar toch meestal kwamen ze er wel doorheen. En met brandbommen werd dan een zogenaamde vuurstorm veroorzaakt. Denk u aan Hamburg in 1943. Waarbij, als ik het wel heb, 60.000 doden zijn gevallen en dat is, uh, voor meerdere Duitse steden zijn op een dergelijke behandeling getrakteerd. De Amerikanen, het Siertse, waren aanvankelijk terughoudend. Zij zagen niks in, in dit soort van algemene terreurbombardementen. Zij vonden dat je precisiebombardementen moest uitvoeren. Maar daar bleken die, want dat hoe moe je precisiebombardementen uitvoert bij dag, daar bleken die bommenwerpers aanvankelijk althans weer uiterst kwetsbaar te zijn. Dus die hebben er tenslotte ook van afgezien. De Amerikanen hadden Japan wel gebombardeerd, maar eigenlijk zonder verschrikkelijk veel effect. Tot daar verscheen op die eilandjes van waar die bombardementsvluchten werden ondernomen een zekere Curtis E. LeMay. Bombs away with Kurt LeMay, als u. Ja, de iets ouderen onder ons weten nog dat hij ooit de vice is geweest van George Wallace. Nou, ik zie wel dat dat geen lichtje doet branden hier. Ja, nou goed. Zoek het even op op Google. Dan zult u zien hoe het zit. En Kurt LeMay zei... Wat we gaan doen, we gaan de Japanse steden die gaan we, uh, bij nacht uh, van geringe hoogte bestoken met brandbommen. Als u iets weet van de constructie van Japanse steden, zeker toen, dan zult u zich realiseren hoe dramatisch de effecten tenslotte zouden zijn. De climax van deze campagne waren in feite alle Japanse steden vernietigd zijn, van enige omvang vernietigd zijn. Dat was het fameuze bombardement op Tokio in de nacht van 9 op 10 maart 1945. Als u de foto's ziet van Tokio zult u zien, die zijn in niets te onderscheiden van de foto's van Hiroshima na de explosie van het eerste nucleaire wapen wat in vijandschap is gebruikt. Er zijn in Tokio 100.000 doden gevallen. 100.000 doden. U ziet dus hier dat het gebruik van de atoombom niet een soort... ...existentiële stap voorwaarts was, iets waar de, eh, waar, de, waar de kwantiteit verandert in de kwaliteit... ...of wat u er verder voor wonderbaarlijke formuleringen voor wil zoeken... ...het was een onderdeel van een continu proces. Het was voor degene die deze immense campagnes hadden georganiseerd... ...van het strategisch bombarderen, was het... ...je kon overigens zeggen, nou het is wel zo praktisch... He, want je hebt maar één bommenwerper nodig, je hebt maar één bom nodig. Dus het is ook uh, het is eigenlijk vrij goedkoop en het effect is uiteindelijk hetzelfde. Dat, dat is het idee. En vanuit dat idee moet u ook die situatie beschouwen die na de Tweede Wereldoorlog ontstaat. Waarbij men het vanzelfsprekend vindt om strategisch te bombarderen. Om in de eerste fases van een conflict in principe al een zo groot mogelijke hoeveelheid... Onschuldige en weerloze burgers op afschuwelijke wijze te vernietigen. U ziet hier de wonderbaarlijke, totaal irrationele logica van, eh, van de moderne oorlog. Maar daar hebben we toch tientallen jaren mee geleefd. He, met, dat, met dat waanzinnige systeem, wat eigenlijk stap voor stap, zonder dat iemand het specifiek bedoeld of ontworpen had, wat stap voor stap is ontstaan in de loop van de eerste. En de Tweede Wereldoorlog, het strategisch bombarderen. Dat lijkt mij een fantastisch moment om er voor vandaag in ieder geval een punt achter te zetten. En dan gaan we volgende week door met de geheel vergeefse pogingen om een controleregime te ontwerpen voor de nucleaire wapens. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, u heeft nog alle gelegenheid om vragen te stellen als u daar behoefte aan heeft. Mits niet nee. al te gedetailleerde vragen over de initiator en, en dat soort van dingen. Moet u thuis maar even opzoeken. Wie was er eerst? <laughs> um, als u het uh, goed vindt zou ik uh, nog even willen terugkomen op een vraag van de vorige keer die een wat uh, onbevredigend uh, slot had. Het was namelijk waarom? dat Haan met zijn groep um, op uranium ging schieten, om het zo maar even ja. te zeggen. Waarom uh, werd daar uranium voor uh, gekozen? Ik ben er ook even achteraan gaan, even naar huis, even opgezocht hoe dat het op weer uh, zat. Het was natuurlijk zo dus, dat het een uh, groep was die zich met radiofysica en radiochemie dus be bezig hield. Dus met radioactiviteit. Dat was uh, heel populair geworden dus na het werk van, uh, van Curie. Uh, Madame Curie, dus die uh, uit het uraniumerts bijvoorbeeld uh, radium dus had geïsoleerd. Dus dat mooie spul, dus wat um, lichtgevend is op die horloges, althans van die tijd. Dat was zeer gewild. Ze dus hadden daar overigens wel tonnen nodig om één grammetje radium daaruit uh, te isoleren. Maar daardoor is dat uh, enorm in zwang geraakt. En uh, in de periode 1934 heeft Enrico Fermi, dus in, met zijn groep daarin, geloof ik in, in ja. Chicago of zo. Die, die heeft systematisch. Nee, dat was, is, dat was nog in Italië, toen was die, Hij is pas later naar de Verenigde Staten zat, getrokken. De, de, de, die is systematisch is die toen uh, op die uh, zware elementen, want die radioactieve elementen, dat waren allemaal zware elementen, is die dus gaan schieten, om het zo maar eens te zeggen. En zag toen dus dat hij dus andere. Uh, ...atomen en andere uh, stoffen uitgevormd werden... ...die ook radioactief uh, was. Het verschil... ...waarschijnlijk heeft hij dus toen ook op uh, uranium dus geschoten... ...want uranium komt heel veel voor uh, op de wereld. Het is, uh, komt veertig keer meer, zag ik dus dan bijvoorbeeld zilver. Nou, dat... Uh, dat heeft waarschijnlijk Fermi dus ook gedaan, maar die heeft dus niet gezien dus dat daar dus ook een stof werd gevormd, zoals Haan zei, die dezelfde eigenschappen had als barium. Waarschijnlijk is dat door het feit dus dat Haan veel betere chemie had. Als Chemicus doet me dus dat veel plezier. Um, dat kwam dus... Ja, dat, ik zou dat even willen verklaren, omdat we kwam, kwam Meitner dus, die werd dat, kwam dat dus ter oren... En die wist dus meteen, dus dat het, of heel snel, dus dat het hier dus ging inderdaad om een splitsing. En die is dat toen, via Niels Bohr, is dat dus naar uh, Amerika dus toe ja. uh, gegaan. Het aardige is dus dat uh, Haan, die heeft uiteraard daar een Nobelprijs dus, uh, voor uh, ge ge gekregen. Dat heeft Meitner dus uh, helaas uh, niet. Maar het... het, het, het uh, Aardig is toch wel, dus dat er ook een zekere genoegdoening dus is geweest. Want element 105, een van die uh, latere elementen, die heeft heel lang hanium dus uh, geheten. Dat is het, uiteindelijk is het toch niet uh, geworden. Uh, 107 hebben ze het weer geprobeerd, is dus het ook niet geworden. En 109 is Meitnerium dus uh, genoemd. Ja. Dus dat is toch nog een genoegdoening dus voor Meitner. Ik weet niet of ze dat ook als zodanig heeft ervaren, Nee, want het is pas uh, in de negentiger jaren. Is oh, ze dat was gebeurd. al dood, ja. Ja, ik hoop dat de meeste genoegdoening mij nog tijdens mijn leven zal bereiken, moet ik u eerlijk zeggen. We weten niet 100% zeker of je dan in de hemel naar beneden kijkt en zegt, hé, hey, ik krijg toch nog genoegdoening. Ja, het blijft gek dat ze die prijs niet gekregen heeft, of dat ze niet gedeeld heeft in die prijs waar, waar Haan, en die andere pief, uh, die Haan en die andere pief hadden gekregen. Oké, okay. nou, dit, dit kunnen we moeilijk een vraag noemen, dus nu, de, nu een vraag. Hartelijk dank. Dan wil ik wel graag met de vraag komen. In uw de argumenten waarom de Amerikanen hebben besloten op dat moment die bommen te gooien. Heb ik eigenlijk een van de zaken gemist die ik regelmatig hoort had. Dat het ook te maken had met de Russische oorlogsverklaring tegen Japan. En de opmars die de Russen aan het maken waren. De kurillen is er nog een van de problemen van. Dat wilde men eigenlijk als een van de argumenten ook voorkomen. Is dat ook uw nou, mening? Nou, dat is nou niet zo'n zo sterk argument. Kijk, we staan in begreep wel dat toen die bom dus gevallen was, 6 augustus, dat hij snel moest zijn met zijn, zijn oorlogsverklaring aan de Japanners. En uh, de Sovjet-Unie heeft twee dagen later, 8 augustus, uh, de oorlog inderdaad daadwerkelijk aan Japan verklaard. Maar dat hadden de Russen al beloofd in Yalta. Dan hadden ze beloofd dat drie maanden na de Duitse capitulatie zouden zij, zouden zij Japan aanvallen. Ja, niet de eilanden, maar de Japanse troepen die zich bevonden in Manchurai en daar in, in Oost-Azië. En dat hebben ze tenslotte gedaan. Of het enige wat de Amerikanen wel bij zichzelf dachten... De, ...de enorme urgentie die aanvankelijk een Russische oorlogsverklaring aan Japan aanvankelijk leek te hebben... ...die urgentie was natuurlijk wat weg als gevolg van dat nucleaire wapen. Maar... Nee, Stalin heeft onmiddellijk gereageerd. Maar ze hadden niet kunnen voorkomen, want dat hadden ze nou juist fijn samen afgesproken. Roosevelt was in jouw dan nog diep dankbaar voor die belofte door de Russen gedaan. He? Dus dat was dat, het had nooit kunnen worden voorkomen, laten we het zo zeggen. He? De vraag, nou ja, wat ik u al zei, de, de... De uh, Amerikanen en met name de minister van Buitenlandse Zaken, Burns, die heeft zeker wel gedacht dat, nou ja, dat, dat die atomic diplomacy, zoals het later is genoemd door historici, dat die een rol zou kunnen spelen. Maar die heeft natuurlijk helemaal geen rol gespeeld, want als u daar even over nadenkt en Stalin was bepaald niet achterlijk en zal daar ook over ge, uh, geadviseerd zijn... Wat hadden de Amerikanen moeten doen? Dreigen met dat, met dat derde wapen wat ze eventueel nog hadden kunnen gebruiken. Ik bedoel wat, ze hadden helemaal niet voldoende wapens om de Russen strategisch te kunnen bedreigen. Nog afgezien van het feit dat het helemaal de, de, de, de mislukkende samenwerking nog lang niet in de fase was dat je elkaar met, met strategische wapens zou gaan bedreigen. Dus dat... Dat, dat, dat blijft. Die, die, dat hele Amerikaanse idee van kijk eens, hè, wij hebben dat, die, dat nucleaire wapen ostentatiously on our hip, dat heeft mij nooit overtuigd. In de zin dat, dat Stalin te slim was. Stalin heeft zich ook nooit af laten bluffen door die zogenaamde Atomic diplomatie. Nee, nee, wat ik bedoel is dat als die oorlog in Japan langer geduurd had, hadden die Japanners, hadden de Russen grotere opmars in die regio kunnen maken. En dat wilden de Amerikanen voorkomen? Nou, ook daar ben ik niet zo erg overtuigd, eerlijk gezegd door de redenering, omdat daar hele precieze afspraken over waren gemaakt je leest dat ook altijd over West-Europa maar over West-Europa waren ook hele precieze afspraken gemaakt wie tot waar zou gaan die korillen van u, die waren al lang aan de Russen beloofd, dat was al, dat, die deal was al gemaakt, het was niet zo dat je achteraf kon zeggen, ja jongens, sorry we hebben het wel beloofd in Jalta, maar het gaat niet door we hebben nou besluiten, besloten, het gaat niet door. Nee, zo werkt het niet. Denkt u aan het feit dat een groot deel van de Tsjechoslowakije door Amerikaanse troepen is bevrijd? Toen zei Churchill nog, je moet daar blijven staan. En dan kunnen we ze een beetje lekker onder druk zetten, zeggen de Amerikanen. Nee, dat doen we niet. We hebben afgesproken dat die bezettingszones, dat die, die demarcatielijn zou zo lopen en niet anders. Dus een groot deel van die dingen had, daar waren duidelijke afspraken over gemaakt. Over ze ben ik nog vergeten te vertellen de ongelukkige rol die, maar doe ik dan nu maar even, die Churchill speelde, hè, want Niels Bohr bijvoorbeeld, die heeft al vanaf 1943 erop aangedrongen, ga nou praten met de Russen over, dat, over die nucleaire wapens, ze proberen een controlemechaniek te ontwerpen, want dat zijn in feite... Vreselijke wapens die, die een eind zullen maken aan de traditionele oorlog. En eh, Boer bezoekt eh, Franklin Roosevelt, die zich op typisch Rooseveltiaanse wijze, op, op charmante wijze, nietwaar, eh, ervan afmaakt zonder iets duidelijk te zeggen. Maar hij bezoekt ook Churchill. En Churchill zegt: ze moeten die gek arresteren. Hè? Dat is een volstrekte idioot, die Niels Boer. Straks gaat hij gaat de geheimen van die bommen aan, aan die Russen verklappen. Hè? Churchill was een van die politici die dacht dat er iets geheim was aan de atoombom. Maar aan de atoombom is nooit iets geheim geweest in theoretische zin. Hoogstens in praktische zin. Hoe je dat implosief moest bouwen, dat waren lastige technische vraagstukken. Maar dat is gewoon fietsenmakerswerken. He. Althans, briljante fietsenmakerswerk. Maar het, de theorie van de atoombom, dat, dat, dat kan elke eerstejaars natuurkundige prima begrijpen hoe dat in elkaar steekt. Dus ik ben niet zo vreselijk overtuigd van dat, van dat idee. Het, het, de oorlog was gaande en de Japanners weigerden te capituleren. Daar, daarmee is eigenlijk het, het, het hele, de hele zaak scherp getekend. Achteraf zijn we gaan denken. Oh, hadden we dat allemaal moeten doen? En is dat niet onmenselijk? En is dat ding voor het eerst tegen Aziaten gebruikt? En maar, laten we wel wezen. Als de Duitsers niet hadden gecapituleerd en de bom was eerder klaar geweest. Dan hadden ze hem op Berlijn gegooid. Ja. Was die die Brandenboerentoren had het niet overleefd. Want dat, nogmaals, het werd, als je bereid bent om een vuurbombardement op Hamburg te doen, of op Keulen, of wat, hebben we al niet gezien. Waarom dan niet een atoombom? Bedoel, het, het verschil was, het, het verschil was marginaal in feite. Ik zou ja, allemaal vragen zijn. Daar ook. Ik heb daar nog een, en daar in ieder geval. Uh, u vertelde net dat uh, het gooien van de atoombom in het licht van het aantal slachtoffers uh, niet zo bijzonder was. Mm -hmm. Anderzijds weten we uh, dat het toch psychologisch gezien uh, een heel groot effect heeft gehad. Waarom hebben de Amerikanen niet gewacht met het gooien van een tweede bom om eerst het effect van die eerste uh, af te wachten? Ja, ook weer een vrij surf antwoord. Ze hadden dat ding. En ze waren klaar, ze waren afgeleverd, gemonteerd. Eh, hoewel ze meeste eindmontage vond plaats tijdens de bombardementsvlucht eh, zelf. En ze hadden besloten wat ze hadden, zouden ze gaan gebruiken. Wat wel misschien interessant is, is dat, dat, dat proef je ook weer dat troemen. Nou ja, dat het moreel niet echt, dat Trommel dat, dat, dat, dat, dat, heel snel besloten heeft die derde bom niet te gooien. He, daar hadden ze het materiaal voor en daar hadden ze, dat was in principe, had dat kunnen gebeuren. Uh, maar dat is niet gebeurd. Die hebben ze niet gebruikt. Dus dat, dat, dat zou je wel kunnen zeggen. Maar u moet, u moet denken in oorlogstermen. U moet niet denken in vredestermen, zo we gaan... Nee, u moet denken in oorlogstermen. U moet kijken... ...naar wat er gebeurd was tussen 1939 en 1945... ...dan begrijpt u hoe makkelijk eigenlijk het besluit kon worden genomen. Henry Stimson, de Amerikaanse minister van, van uh, Defensie... ...daar heb ik het al eerder over gehad... ...die heeft voortdurend met die vraag geworsteld... ...kunnen we dat wat doen, is dat moreel gerechtvaardigd? Ik heb u ook verteld dat Kyoto, waar hij met huwelijksreis was geweest... ...niet gebombardeerd is, want dat kon hij ja, niet over zijn hart verkrijgen... ...om het maar even zo te zeggen... Uh, en toch is die, is die volledig verantwoordelijk en wel bewust verantwoordelijk voor, voor zoiets verschrikkelijks als het vuurbombardement op Tokio. Honderdduizend doden. Hè? Ja, ook maar een vage schatting, maar ongeveer 100.000 doden. Ja, is dat... Eh, nou ja, neem, neem eh, Bomberhers, de, de chef van de Engelse strategische bombardementen die, die in, Amerika, in Engeland een held was in, in na de Tweede Wereldoorlog. Voor wie stambeelden zijn opgericht. Die standbeelden zijn veel later, 30, 40 jaar later, zijn die beklad... ...omdat Harris werd gezien als een soort massamoordenaar. He, omdat we toen heel anders over die zaken zijn gaan denken. He, dus wat ik al zei, de scrupules zijn later gekomen. Misschien zijn die scrupules pas gekomen toen we de, de, de, de, de immensiteit van, van, de, van de nucleaire dreiging... ...van de twee supermogendheden ons zijn gaan realiseren. Hoe, hoe absurd dat eigenlijk was. He. Want in een oorlog doe je dat soort van dingen. In een oorlog heb je oogkleppen op. In een oorlog krijg je tunnelvisie. Daar, daar, daar reageer je niet, niet rationeel. Uh, wat is er precies gebeurd met uh, alle... ...Duitse atoomgeleerden... ...die niet uh, waren gevlucht... ...en gewoon voor de Duitsers hadden gewerkt... ...zijn die gekidnapt of zijn die... ...voor de Russen gaan werken uiteindelijk... ...of met de VUT gegaan... ...hebben die nog een significante rol gespeeld uiteindelijk? Ja, dat is een interessante vraag... De ...Russen hadden trouwens uh, ruim voldoende... Uh, ...fysici om hun eigen project... zullen we het nog uitgebreid over hebben... ...hoewel ook een paar Duitsers ook in... ...bij het Russische project... ...wel, uh, wel hand- en span hebben verricht... Uh, ...het is wel interessant dat... Uh, als dan tenslotte uh, die idee, nou we zijn net achter de rug, achter de rug is en die, die petten is losgebroken uit de falaise pocket en die race uh, richting, uh, richting Duitsland. Dat, he, in 1944 zijn ze her en der uh, zijn Amerikaanse troepen al op Duits grondgebied verschenen. En een, een van de allereerst, Leslie Groves, had ervoor gezorgd dat hij speciale eenheden had die op zoek gingen naar... De, wat, wat de Duitsers hadden gedaan aan kernsplitsingen en aan, aan die reactor. Nou ben ik even vergeten waar die reactor stond, maar daar waren ze ook razendsnel bij. En daar hebben ze ook wel een aantal van die geleerden, die hebben ze opgepakt, meegenomen, want die konden eventueel, ja ze hadden geleerd niet waar, hoe handig eh, dat was om, om Duitse geleerden te hebben. He? Om Duitse technici te hebben, Ja, die waren allemaal, dat was eh, de top, top of de bul was dat. Dus ja, dat hebben ze wel gedaan. Hetzelfde geldt ook voor, voor die raketten. Hè. Dus de hele, hele groep van... Werner von Braun heeft ook zichzelf en zijn researchgroep... die heeft hij bij elkaar gehouden. Ik geloof dat hij ergens in Beieren in een soort blokhut zat. En dan nou heeft hij gewacht tot die Amerikanen dicht... en dan heeft hij zichzelf aangeboden. met had ook al zijn ontwerpen, de hele zante Kraam, blauwdrukken. Dat hadden ze... Ja, echt de Duitsers hadden tip top bij elkaar in koffers en... Hij heeft zichzelf met zijn hele researchgroep aan de Amerikanen aangeboden, die dolblij waren. Niet waar, dat is er. En u weet dat, dat Werner van Braun een essentiële rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Amerikaanse rakettechnologie, de Saturn V, waarmee het, het Amerikaanse maanprogramma is gedaan. Dat zijn die. Dus dat is een, Ook een Nazi monumentje. Ja, ja, ja. Wij realiseren ons dat niet zo, hè, maar hoeveel van u rijden straks terug naar huis in een volkswagen. Hè? En u weet dat aan de binnenkant van het handschoenenkastje, als u even met uw vingers voelt, daar staat een hakenkruis. Nou, we doen nog één vraag. Ja, ik vroeg me eigenlijk af, uh, waren de Amerikanen op de hoogte van de langere termijn die uh, die bommen hadden? Met Ook straat. een hele goede vraag, nee, nee. Sterker nog, ze hebben toen, uh, toen de Japan had gecapituleerd, 15 augustus, de eerste Amerikanen verschijnen daar ergens in september... ...en die gaan onmiddellijk naar Hiroshima... om te kijken wat ze tot stand hebben gebracht... ...en nogal wat militair personeel is daar gestationeerd... ...ook om wacht te lopen in die, in die totaal verwoeste stad... ...totdat mensen zouden komen om de boel te onderzoeken. En een aantal van die mensen hebben ook problemen gekregen... ...met, met eh, radioactieve besmetting. Ja, nee, maar de lange termijn effecten... Dat, ...daar had men eigenlijk... ...daar is wel eens wat over gezegd bij mijn weten door fysici... ...maar daar hadden ze totaal niet over nagedacht. He, dat er zoveel mensen ook... He, want er waren honderdduizend gewonden ongeveer, waarvan uiteindelijk ook nog een vrij aanzienlijk deel is doodgegaan. gegaan. Dat hadden ze ook niet verwacht. He. Dat zijn die arme sloepers die dan eerst schenen op te knappen en dan na een aantal weken werden ze toch weer ziek. De wonden gingen weer open, dan gingen ze alsnog dood. He. In feite omdat het immuunsysteem zodanig beschadigd was... ...dat ze het niet konden overleven. Maar daar hadden ze helemaal niet goed over nagedacht. Nee, waardoor hun eigen personeel... ...u kent trouwens wel die verhalen toch... ...sterker nog, u kent toch ook wel die foto's... ...waar je allemaal van die Amerikaanse soldaten... ...in zo'n betrekkelijk ondiep loopgraafje ziet zitten... ...ook weer met, met de bekende zonnebrillen op... ...en nou ja, twee, drie kilometer verder zie je dus de paddenstoelvolk. Hè? En die lui die hebben daar... Eh, ja. Aanzienlijk zijn niet allemaal doodgegaan, maar die hebben daar aanzienlijke problemen mee gekregen na de hand. Men realiseerde zich dat niet. Nou, dat is het dan wel zo'n beetje voor vanavond. Oké, okay, dan dank ik u hartelijk voor uw komst en ik hoop tot volgende week.